Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op elke 1055-plussers zijn er twee met een wens tot levensbeëindiging. In totaal zijn het iets meer dan 10.000 mensen. Dat zijn de conclusies van de commissie van Wijngaarden... die op verzoek van het kabinet onderzoek deed naar voltooid leven. De kwestie of ouderen om euthanasie mogen vragen... als ze lichamelijk weinig mankeren verdeelt de coalitie. De Algemene Onwijsbond dreigt elke derde dinsdag van de maand actie te voeren als het kabinet niet meer doet aan de werkdruk in het onderwijs en het lerarentekort. Hoe die acties eruit gaan zien wil de bond nog niet zeggen. Vandaag is de eerste dag van een tweedaagse lerarenstaking. In verschillende steden gaan actievoerders de straat op. Maar één op de drie medewerkers van Cent gaat aan de slag bij PostNL. Het postbedrijf neemt Cent over, maar veel Cent-bezorgers hebben er zelf voor gekozen om niet voor PostNL te gaan werken. Ze waren niet blij met de overname vanwege de andere werkwijze van PostNL. Ook zouden ze er financieel op achteruit gaan. Naar schatting heeft ongeveer 40% direct nee gezegd op het aanbod van PostNL. Van de mensen die wel interesse hadden zijn er nu iets meer dan 4000 akkoord gegaan met een baan. De politie heeft vannacht bij Lelystad een dronken vrouw van de snelweg gehaald... die zes kinderen bij zich in de auto had. Of ze allemaal van haar zijn, is niet bekend. De vrouw bleek vier keer de toegestaan hoeveelheid alcohol op te hebben. Ze verklaarde dat ze op een feestje was geweest. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van de Australian Open. De Serviër won in drie sets van Roger Federer, die kampte met een liefblessure... Djokovic speelt in de finale tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Dominic Thiem. Bij de vrouwen gaat de finale tussen Garbinje Muguruza uit Spanje en Sofia Kenin uit Amerika. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de loop van de middag meer bewolking vanuit het zuidwesten met wat lichte regen. Verder op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 9. Morgen en in het weekend zeer zacht met maximaal rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio, maar dat is wel een vrij lange file. Het is op de A7 horend richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en de afrit Zaandijk. Bij die afrit is een vrachtwagen een lading verloren. Het gaat om glas, dus de weg ligt bezaaid met glas daar. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten en de vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 hier op ZFM Zandvoort. En u luistert ook direct naar het tweede uur van Zandvoort Luncht. En uh, mijn uh, vriendelijke Bram krikker slash Koper is hier natuurlijk ook nog in de studio als sidekick. Wat Hoor, uh, hoorde ik nou vergeleken met Bram Ik Krikken. mis nog oh. een snurretje. Nee, heel grappig. Nee. <laughs> <laughs> hey, maar daar gaan we het zo meteen over hebben, over de radio, ja, de radio We gaan het ja. even ja. hebben over... Je al, Slowdown is natuurlijk ook een uh, songfestival liedje. Maar we gaan het zo meteen hebben over het songfestival. Uh, we hebben ook nog een liedje van de sidekick... We hebben artiestelijk licht, licht. Dus we hebben nog heel veel te doen. In ja, deze en uitzending. ik heb ook nog een stukje over uh, Rutger Bregman met Het Water komt. Dus dat, oh, okay. dat nou, komt ook al. Daar gaan we het zometeen allemaal over hebben. En, uh, ja, en wat we ook gaan doen, lekker muziek draaien. En u gaat nu luisteren naar Nick en Simon. Zij treden ook op tijdens de Formule 1 in Zandvoort. En u gaat luisteren naar het liedje Rome. Op je voerde voeten, maar ik hoop dat ik het goed, of in ieder geval beter doe. En hoe ik het al die jaren heb gedaan, weinig troost en te veel tranen. Laat ons proosten op de jaren die er nu nog komen gaan. Via welke weg te komen, lopend via welke straat of steeg? Meer dan 100.000 wegen naar Rome. Ik zal me door de liefde laten leiden, verleidingen voorgoed opzij gezet. Om de dromen van ons Rome waar te laten zijn. Verderop, zit verscholen in je hoofd, en ik heb je vaak beloofd, dat ik weer tevoorschijn kom. De reden dat ik af en toe verdwijn, ligt verscholen.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 Kids, in fact, it's cold as hell, and there's no one. There. John met Rocketman hier op Zetgem Zandvoort. Heb jij die film eigenlijk gezien, Jelmer? Rocketman. Nou, ik heb mijn lijst van uh, films die ik nog moet zien, wordt steeds groter. Ja. En uh, series, films en series die ik nog steeds moet zien, maar de, deze staat er zeker tussen. Dus, dus, uh, uh, u luistert naar Rocketman hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dames en heren, de Gouden Televisiering is al geweest vorig jaar. En nu gaan we naar de ra Radioring. En um, ja, weet je maar uh, wie als er genomineerd zijn van onze eigen omroep uh, zou jij nomineren? Walter Sands? Uh. <laughs> Nou, ja, dan, man? We maken allemaal hartstikke leuke programma's toch op ons uit. Nee, eigen nee, nee, nee zeker. Maar we gaan uh, gewoon even hebben over natuurlijk, de landelijke radioring. Want uh, wie zijn er genomineerd? Uh, dan moet ik even goed uh, het lijstje <lacht> ook even erbij pakken. Uh, ja, in ieder geval Bram Klikken. Uh, Matti en Marieke van Q Music. Uh, natuurlijk Wilfred Gené. Uh, uh, ja, met uh, nieuw van Veronica Inside Radio. En uh, natuurlijk ook Gerard Rob van Zomeren, Gerik Eckdom, en dat waren ze van Radio 10. Ja, dat, ja. dat was hem. Zie je, je hebt een lijstje nodig. Ja. Nee, inderdaad. Ja, ik dacht dat er nog eentje van uh, Slem FM was. Ik, ik ga uh, dat was echt... Bram Grieken en, uh, en die jongen. Ja, uh, oud oh, samen zijn ze. Uh, van, uh, okay. Okay. Met hun programma. Ja, okay. Die hebben trouwens ook uh, afgelopen nacht 24 uur uitgezonden. Ja, dus die vanaf, zijn nog steeds aan uh, uitgezonden. Uh, van uh, oh, yeah. die ja, die zijn nog steeds aan uh, uh, ja. gisteravond. Dus uh, die zijn tot zeven uur uh, vanavond aan het uitzenden. En dan gaan ze live door Nee, heel veel zoom in het Groenland. Want daar vindt de radioring plaats. Maar daar is ook heel veel om te doen. Want is het wel een radioring of is het gewoon een media persoonlijkheidsring? En ja. uh, want uh, het gaat, draait nu heel veel om social media natuurlijk. Bram Krik heeft vorig jaar gewonnen, tot, terwijl niemand hem kende. En door die radioring kent iedereen hem nu en is hij ook gewoon ook echt... een hele goede bekende Nederlander geworden... met allemaal leuke programma's. die je op tv te zien? Is ja, hij overal ja, in nergens te zien? Is hij nu te zien met een, een, een, op, ja, een programma... On, onrecht heet het programma. Ja, over oplichters. Over oplichters en zo. Dus er, uh, hij doet genoeg. Um, en Wilfred Genee heeft wel op een hele ludieke wijze... Uh, ja, die, promotie die, uh, dat gemaakt, gemaakt. In samenwerking met po Ja, uh, daar gaan we zo even naar luisteren. Maar ik wil nog wel één ding zeggen over die uh, social media. Ja, want dat is eigenlijk bij de televisiering Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En ze willen de radioring nog wel op zichzelf laten. Dus niet meer... Uh, niet dat het precies hetzelfde wordt als dat uh, gala, zeg maar. Nee, dat was wel eerst. Dat was een beetje bij samengevoegd. Dat je in de middag had je de gala en in de avond de gala. Ja, maar het is wel mooi dat dat even apart uh, de aandacht krijgt. Want de radio mm. is toch wel iets... Uh, ja, klopt. Klopt. Apart. Uh, maar, maar nog even terug. Ze waren gisteren allemaal bij Jinek... Nu duurt het bij mij te lang en um, daar was wel allemaal mooie radioverhaal. hè? Ja, leuk als ze over de radio praat. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ook ja. uh, genoeg de tijd iedereen om wat te zeggen. Ja, dus en Jinike had genoeg kijkcijfers gisteren, dus. Uh, ja, het scheelde maar 50.000 met op dus. opeen. Nou, soms is het andersom. Ja, toch? We gaan even luisteren naar een fragmentje. Uh, je krijgt ja, hier niet helemaal. Van mij. Maar Nee, niet Hier is, uh, Wilfred Gené, Sean de Bever ja. en ook uh, Dennis Schouten met Je krijgt die ring niet van ons cadeau. En Celine natuurlijk en de uh, andere sidekick. Ik staar wat oh, ja. naar het podium en dan besef ik dat ik zojuist enorm verslagen ben. Niet door Evers, maar door een onbekende jongen. Met een snor die ik echt nergens van herken. Jammer koper.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 Wat zou jij wel willen? Altijd de jeugd die massaal, Met die prijs ga jij niet aan de haal. Jij krijgt die ring niet van ons cadeau, want die willen wij winnen. Soms gaat het niet als verwacht. Verwarring dat is zonze kra. Ja. Jij krijgt die ring niet van mij cadeau, uh, je krijgt die lach niet van mijn gezichtje, ja, maar kende je het liedje überhaupt? Nou, ik ken de melodie wel en ik zocht even naar de titel en de artiest, maar het is wel ook hetzelfde soort liedje. Ja, nee, ja. nee zeker, zeker. Dus, uh, dus ja, in ieder geval, ja, een dat is de promotiefilmpje van uh, in ieder geval Wilfred Genee in samenwerking met Poon Want Poon heeft uh, leden nodig en daarom zijn ze die samenwerking ingegaan, want komende tijd gaat Wilfred daar dan weer een tegen campagne voeren voor Poon wel een leuke viswerking. Oh, oh, dat ja, wist ja. ik niet. Want de bonus die dreigt om de buis te gaan omdat ze 50.000 kijkers of uh, leden moeten hebben. Nou, ze doen het vooral goed op YouTube. Ja, ik, dat vind ik, ik ook. Kijk ze soms wel eens ik uh, ben lid geworden. Voor die 5 euro. Oh, oké. Okay. Ja, voor 5,75, zo kan je lid worden. En dan steun je daarmee de omroep. En daardoor, als ze 50.000 leden hebben, blijven ze in de lucht. Maar ze dus, krijgen uh, toch ook al geld van. Uh... Ja, maar het heeft niks met het geld te maken, het heeft met de leden te maken. Oh, in het, Nederlandse, oh, ja, in het okay. Nederlands bestel van uh, media, als je een lokale of een, uh, reg een uh, geen regionale, maar als je een Landelijk, omroep, ja. landelijke omroep wil beginnen, een publieke omroep, dan moet je 50.000 leden hebben en dan mag je een publieke omroep beginnen. Dus uh, dat. Uh, oh, en daar dreigt ze nu dus onder te. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dus. Uh, verder nog radio nieuws? Uh, nee, we gaan okay. straks even naar het Songfestival. Gezellig. Hier bij Zandvoort Luncht op deze donderdag 30. Yannovari Escape from me I'll hold you tight Let the sparks ignite the darkness while our hearts align Run away with me Leave it all behind We estranged from limitation when we free our minds Do you think we could lose control Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out, people around singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose Cushmore? Yes, je luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, Jelmer, jij, um, jij hebt een berichtje voor ons. Ja, ik heb een stukje wat me opviel uh, afgelopen week. Ja. Uh, Rutger Brechtman kwam met een open brief aan alle Nederlanders... Uh, genaamd Het Water Komt. Ja. Dat is een pamflet over de stijgende zeespiegel... En dus over het voortbestaan van Nederland zelf. Hij had daar een heel interessant verhaal over bij De uh, Wereld Rijdt Door. Dat was uh, gisteren ook te zien. Ik uh, heb dat, ook, uh, dat fragment helemaal uh, gekeken. Ja. En het was echt ook inspirerend. En hij heeft dus ook een heel uh, pamflet opgebouwd. Dat is een document van 30 pagina's. Genaamd dus Het Water Komt in samenwerking met de correspondent. En heel veel mensen hebben daar meegewerkt. Illustraties staan erin. Uh, mooie verhalen. Hij had het ook over Johan van Veen... Uh, gisteren in de uitzending. Ja. Uh, dat schijnt dus een man te zijn geweest... die eigenlijk al jaren... voor de watersnoodramp van uh, 1953... heeft hij al uh, gezegd... van dit, uh, we zijn er niet goed op voorbereid... op uh, hoge waterstanden en zo. Dat was wel uh, leuk om te horen... want ik wist dat niet. Ik wist geen eens wie die man was. Maar zijn we dat denk je nog steeds niet? Hmm? Zijn we dat denk jij nog steeds niet? Wat? De uh, bewust van de... Ja, de bewust van de Air Ernst, om het zo maar te zeggen. Ja, hij had het gisteren over dat de dijken die we nu hebben... dat ja? die berekend zijn op 40 centimeter zeespiegelstijging. En dat het wordt voorspeld dat het in de komende tot aan 2100... 1 tot 2 meter gaat stijgen. Dus dan hebben we niet meer zandvoort aan zee... maar uh, dan eindigen we ergens in Amersfoort. Ah, oké, oké. Want we, wat we wel moeten realiseren is... Uh, de Randstad is natuurlijk... Uh, een grote. Hoe noem je dat? Een uh, ja, put, put, ja. badkuip, ja. Bad ja, dus uh, daar. Uh, Wij blijven nog wel bestaan, alleen het, is, het, is, het water moet eerst door ons heen. Ja, inderdaad. Eerst, uh, worden eerst we een eiland? Om, eerst langs ons. Ja, dan worden we een eiland, Sandhaat. Ja, dat uh... zag ik op de kaart gebeuren. Oh, oké. Okay. Echt serieus? <laughs> ja, serieus, de rand oh. van de kust die blijft dan wel bestaan. Even kijken. Het gaat naar beneden. En het verdwijnt uh, ja. richting Amsterdam. En dan heb je gewoon... Nou, niet zo gedetailleerd uh, staat het hier. Dus van heel Nederland. Nee, maar, maar dan krijg je er... Het stroomt naar beneden. Dus het moet wel eerst door ons. En daarna... Ja. ja. ja. Wat het, het heeft ook te maken met de Zuidpool. Je zou denken dat is al heel ver weg. Maar dat is landijs. Dus dat leunt niet al op de zee. Dus als dat gaat smelten... Maar dat werkt als een soort wipwap effect. Vertelde ja. die ook. Dat het dan... Uh, doordat het daar smelt, worden daar iets lager. Maar in een ander deel van de wereld waar wij dus zitten, gaat, stijgt het dus. Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat het toch een tikje anders ligt. Maar dat ligt aan denkwijze. Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen denkt op zijn eigen manier. En, ja, het is wel, het um, is wel belangrijk dat er Zeker, zeker. Het is ook mooi. We hebben, je hebt een fragmentje, toch? fragmentje? Uh, of niet? Uh, gewoon een liedje, een toepasselijk ja, liedje. We er ja, we gaan wel luisteren. Ja. Ik heb een klaarstaan voor jou. Ja, dank je. Hier is. Uh, jij krijgt de lach niet van mijn gezicht. Nee, hoe grappig. Nee. We <laughs> luisteren naar je. Ja, jammer. Uh, change is coming. En de artiest. Uh, ja. Dat weten we niet. Nee. With all the it can The sound of change reminds me again That what's gone just won't En dit was ook meteen het liedje van de sidekick. Change is coming van Estelle. Hier op ZFM Zandvoort. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze donderdag bewolkt met lokaal... Met heel lokal een glimp van de zon. Vanmiddag is het grijs en bewolkt en later vanmiddag stijgt de kans op wat lichte regen. De temperatuur stijgt gedurende de dag en vanavond wordt het pas de maximum temperatuur van 10 graden bereikt. De wind waait uit het zuidwesten en is matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond is het bewolkt met af en toe regen en motregen. Komende nacht neemt de neerslag af, maar zo nu en dan kan het nog een beetje motregenen. Het blijft zacht met temperaturen rond de 9 graden. Morgen wordt een grijze dag. In de ochtend is het op veel plaatsen droog... en in de middag en avond kunnen we perioden met regen, met regen verwachten. Verder is het winderig met een stevige zuidwestenwind. Met 11 graden is het ronduit zacht voor de tijd van het jaar. In het weekend zijn de perioden met regen en is het aanhoudend zacht. De temperatuur stijgt op beide dagen naar 10 tot 12 graden. Het blijft flink waaien aan de kust... Uit het zuidwesten tot westen. Lekker lang weerbericht, hè? Dat was het. Rico weer. Ja.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 En dat was Lollipop hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, we, het, wat een lekkere uitzending, hè? Is dit, uh, we maar, zitten er goed in. Ja, we zitten er zeker goed in. Dus, uh, we worden goed ontvangen, ook uh, door de luisteraar. Vooral onze collega Walter Sans luistert ook gezellig mee. Gezellig. Dus, uh, ja. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed, toch? Uh, ja, ja, vertel. Ja, vertel. Uh, even kijken. Er is een... Een nieuwe fase over het Watertorenplein is een feit geworden. Jeetje, Want zo? dinsdagavond, uh, afgelopen dinsdag, heeft zoals verwacht... een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd... met de aangepaste versie van de vaststellingsovereenkomst... voor de herinrichting van het Watertorenplein. Wat aan woorden. Ja, een hele mond mondvol. Alleen D66, D66 en gemeentebelangen Belangen-Zandvoort stemden tegen... De eerste versie werd eind vorig jaar door de Raad verworpen. Met name de genoegdoening van 300.000 euro voor de drie betrokken architecten en in het algemeen de vrijblijvenheid van de overeenkomsten vormde toen een onoverkomelijk bezwaar. De OPZ, VVD en PVV hebben kleine aanpassingen voorgesteld die in de Raad waarschijnlijk met een grote meerderheid zouden worden gesteund. Zo werd, de terug, ter, zo werd de genoegdoening teruggebracht naar 100.000 en in het algemeen werd de overeenkomst dwingender van toon, zodat de discussie achteraf, uh, achteraf werd uh, voorkomen. Er moet echter nog veel gebeuren. Om te beginnen zal de overeenkomst ondertekend moeten worden door de betrokken partijen. Er zullen nog veel details moeten worden ingevuld, waar ook de raad zich later over zal moeten uitspreken. Zoals de vraag wie er eigenaar wordt van de geplande sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Tot zover het Watertorenplein. Ja, en uh, uh, ja, daar binnenkort meer, hè? Inderdaad. Zaterdag hebben we twee politieke gasten maar liefst. Uh, Peter Kramer van OPZ komt langs en ook uh, GroenLinks-fractievoorzitter uh, Karim El Kabali uh, komt ook praten over meer, maar ook over dit. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We gaan luisteren vanaf 10 uur bij Goedemorgen, Zandvoort, aankomende zaterdag. Ja, en dan presenteer jij ook, toch? Uh, ja, samen met Irene de Jager. Gezellig. Uh, nog dat even. Dat is wel even afwachten, Nee, grapje. Ja. <laughs> nog even over de Formule 1. Het is het streven om in elk blokje eigenlijk het over de Formule 1 te hebben. Maar uh, onze collega's van Enna Nieuws hebben een leuke reportage gemaakt over de racewinkel Zandvoort in de Kerkstraat. Ja. Hoe beleeft deze ondernemer de aanloop naar de Formule 1?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 Racé uh, gescoord. Nee, nee, wat ik al net zei <laughs> aan het, einde, of het begin van de uitzending. Ik ben niet zo'n racefan. Ik vind het alleen maar leuk okay. voor Zandvoort. Dat, dat, dat wel. Zijn. Misschien wilde je ook eens uh, wat op de radio vertellen over Ja, Of uh, een keer adverteren, bijvoorbeeld. <laughs> Heel subtiel. Heel subtiel. Sales en wij gaan lekker naar muziek luisteren hier op de Zandvoortse Radio. Ja, dan doen we dit liedje? Is een van de meest gedraaide liedjes hier op de radio. Dat is. Uh, Dance Monkey, hier op ZFM. Come a monkey Dank hier op ZFM Zandvoort, het lekker station van uw regio. En uh, wilt u ook nou uh, een tip geven aan de redactie van ZFM? Dat kan stuur een, redactie, stuur een mailtje naar redactie@zfmzandvoort.nl Of benader ons gewoon via onze ZFM Facebookpagina. Gewoon ZFM intikken en dan komt u vanzelf al bij ZFM terecht. Oké, okay, uh, Jelmer. Uh, Frans Bauer is weer helemaal in. Ja. Heb, heb je het ook meegekregen? Ja, die is uh, samen met een rapper... Uh. Ja, rapper Donnie. Samenwerk, ja. ja. Rapper Donnie. Ja, van die uh, Toto-reclame. Ja, van die Toto-reclame inderdaad. Ja, jonger uh, um, jongeren niet te laten gokken, zeg maar. Ja, die ja, ja. inderdaad. Okay. En, um, en uh, ja, hij heeft een liedje uh, gebracht, uh, nu met, uh, met Frans Bauer En die staat gewoon in, uh, in de top 100. Ja, en geen centen, maar spullen heet het ja. nummer. Afgelopen 17 januari uitgebracht. En, uh, en gewoon bijna een miljoen keer gestreamd al. Op YouTube in ieder geval al. En op Spotify zou hij ook wel rond zwerven. Nee. Dat denk ik ook. En flink ook hoor. Geen centen maar spullen heet hij. Ja. Ik uh, ben benieuwd. Zullen we gewoon even ja, gaan luisteren? Ja, gaan luisteren. Geen centen maar spullen van uh, Donny met Frans Bauer. Ja. En dat is carnaval ook hè, bijna. Dus ik Ooh. snap hem wel een beetje hoor. We hebben geen centen maar spullen. We kunnen niet leven met een en een nullen. Kom, laat mij mijn gang maar gaan. Geniet niet lekker met mijn vrienden, maak op wat ik verdiende. Ik leef mijn leven tot ik de pijp uit ga. We hebben geen centen maar spullen. Ik leef erop los, ik laat ze maar lullen Ik tel de sterren, geniet niet van de volle maan. Maar kan elke dag het is Vriendschap is me meer waar. Ik aan mijn spullen, kan niet wonen in 1 en nullen. Mijn kledingkast doe ik vullen, laat de mensen maar lullen. Hey. Twee mans met Frans bouwen, voor jullie heet die Frans, voor mij de stek showen. Post iced out, de dame Blanche. Toch ben ik gierig typisch Nederlands. Zie mijn blank over de baans, mijn auto thuis, zijn ik Christian's. Stek geld de banaans. Lekker doek stuk slaans. Ik laat het lekker rollen, belasting kan mij niet dollen. Geniet met mijn vrienden. Ik maak op wat ik verdien. We hebben geen centen maar spellen. We kunnen niet leven met eenen en een dubbel. Kom, laat mij mijn gang maar gaan. Geniet lekker met mijn vrienden. Maak op wat ik verdiende. Ik leef mijn leven tot ik de pijp uitga. We hebben geen centen maar spellen. Ik leef erop los. Ik laat ze maar dubbelen. Ik tel de sterren vind niet van de volle maan. Is me meer waar Rijkdom is veel meer dan een stekkaar Veel meer Hey, zing met Frans Bouwer Oh nee, sta op een met Frans bouwen. Hm. Die man is mij met baan ouwe de mensen vols wat kouden. Cash voor was steeds absurde. I'm simply the best team at Turner. We maken geld om me te verbrassen. Shoppen in de winkel, daarna heb ik ons nassen. Vroeger speelde ik Voldemort Blue. Nu is mijn stek gelet hey. Maak elke dag een vissa. Hey. Voor bakjes zet een barista. Vier dagen vierde ik als een vorst. Chappaien en kabijage, ik als een borst. Maak die tijd wat het kost als ik ben met mijn vrienden. Maak ik op een dik verdiende. Hey. Maar spijt van... a number I was lightning before the thunder I was scheming for the masses Who do you think you are Dreaming about Being a big star They say you're basic They say you're easy You're always riding in the backseat Now I'm smiling From the stage while you were clapping thunder lightning, the thunder thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. Zender hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, Jelmer, van de week uh, ja, uh, was, uh, was de bekendmaking, uh, de loting van het Songfestival. Dat was ook meteen de vuurdoop uh, van Jan Smit, Cecilia Romley en uh, Chantal Jansen. Ja, en ja. Um, ja, hoe vond je dat we dat het deden? Uh, ik heb het eerlijk gezegd, moet ik eerlijk zeggen, niet gezien. Wel fragmentjes natuurlijk. Ja, over het nieuwe kapsel van Jan Smith. Ja, wat vond je ervan? Dan, dat halen ze er dan altijd uit. Ja, ja moet wat, boeit zelf het, eten, toch? wat boeit maar, het, hè? Wat ik wel interessant vond, en dat vind ik dan leuk om te horen. Uh, Chantal Jansen uh, wordt waarschijnlijk in het midden gezet van het duo. En dat is omdat ze lange haren heeft of zo. Dat, okay. dat, dat uh, zag ik ergens voorbij. Ja, dat is interessant. Ja, maar dat, dat, dat snap ik ook wel. Ja, dat is uh, zeg maar ja. een soort van. Uh, ja. Maar ik denk sowieso dat het tijdens de show zelf... Uh, door Jan Smit en Jan Sjeldt-Jan officieel wordt gepresenteerd. En dat uh, Celia in de Green Room, room uh, gaat uh, staan. Ja, yeah, zoiets so, yeah, lijkt me ook Ik, ik ben ook heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Ja, en ik denk dat het ook wel heel erg professioneel wordt. Want Nederland is wel in de showbiz en in, show, in shows maken heel erg goed. Ja hoor, ja. ja, ja. Nee, dus, uh, dus dat gaan we allemaal zien. En uh, ja, allemaal horen. Er komen de komende tijd genoeg gebeuren rondom rondom de Songfestival. Ja. En het wordt gewoon heel druk in Nederland. Uh, Formule 1, e, Songfestival. Uh, we hebben een stukje EK, hè, hebben we EK in Nederland. Voetbal, inderdaad. Uh, vier wedstrijden of zo in de Amsterdam Arena. En nog eentje. Dus uh, ja, dat wordt allemaal... Ja, wordt, de Olympische Spelen. Dat is dan niet hier. Maar ook weer iets waar het hele land naar kan kijken. Ja, dus, dus er zijn, het alles. is weer een sport, uh, sport- en evenementenjaar 2020. En ook wel mooi, 2020. Dus ja, uh, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, zullen we straks anders dit nummer... Je weet, je weet waarschijnlijk wel ja. waar ik het over heb als het zong ja. Van Duncan Loris vorig jaar. Zullen we dat als afsluiting doen? En dat het uur een beetje... Uh, nee, we ruimen gewoon lekker meteen. Nu, meteen? Ja, meteen Hup ja, ja, hebben is, uh, het erover. Dit is dus een live versie, dus ook met het publiek erbij. Oké, okay, dat ja, is toch leuk. Dat hoort erbij. Arcade, hier op ZFM, Duncan Lawrence. Hij treedt ook op, hè, tijdens de Formule 1, trouwens. Too. En het zongfestivaal, denk ik. En de metropoolcast bij, ja. dus uh, helemaal goed. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when. I carried it, carried it, carried it home.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 versie natuurlijk van het Songfestival 2019. En uh, nu gaan we op uh, naar het Songfestival in mei 2020. En uh, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Op onze Nederlandse trots. Ja, maar het zit, zit er alweer op. Ja. Leuke nog, wel, het, mix, was al, het was een leuke mix van leuke itempjes. Het was gezellig in deze uitzending. Nogmaals, heeft een tip voor de redactie... stuur een e-mail naar redactie.nl. Uh, dames en heren, um, ja, er weekend. zijn nog een paar leuke dingen te doen dit weekend. In ieder geval, uh, vandaag is er uh, speciaal voor de Gay Community wat te doen, hè? Een regenboogbordel in XL VXL... En uh, tussen half zes en half acht uh, kun je daar terecht. En tegelijkertijd uh, wordt ook de onthulling van het Holocaust-monument uh, Levenslicht. Uh, ja, en waar wordt, is dat? Uh, op het Kerkplein. Dat is op doorplaat. het Kerkplein. Dat werd eerst aangekondigd op het Raadhuisplein, maar het is dus op het Kerkplein. Om vijf uur wordt het geopend en uh, richting, uh, in de avond is het monument het, uh, het mooist, op zijn mooist. Ja. Uh, morgen is er een kinderdisco, uh, s'avonds in Pluspunt. Oh, gezellig. En uh, het weekend in, uh, ja, CFM heeft op zaterdag natuurlijk... Uh, ja, maar hoe laat is die in de, in de disco? En waar? Tussen 7 en 9 in pluspunt in Noord. In Noord en dan uh, is er 3 euro aan de kassa gewoon. Ja, dus inderdaad. Uh, en dan krijgen ze wat lekkers voor en wat drinken, heb ik begrepen. Dus, uh, oké. Okay. Is het uh, programma al bekend voor zaterdag? Goedemorgenzantwoord? Uh, nou, in ieder geval, we hebben de Boswachter. Ja. Uh, in ieder geval uh, we hebben we natuurlijk Karim van GroenLinks en... Um, OPZ. OPZ hebben we ook nog uh, op bezoek. Uh, in ieder geval, Colinda van het Museum komt op bezoek. En nog heel veel meer. Ja. Dus uh, blijf lekker luisteren naar Zandvoort. Dus dat het programma komt ook op, weer op onze Facebook, toch? Dat Zeker wel weten. ZFMZandvoort.nl. Uh, jammer, het duurt weer te lang. We gaan duurt. ophouden. Ik Duurder. wil je bedanken. We stoppen ermee. We stoppen ermee. Microfoon's <laughs> aan de kant. En uh, bedankt voor het luisteren, dames en heren. En volgende week zijn we er vanaf maandag weer met Zandvoort Lunch. En donderdag zijn maar en ik weer. Bye bye. Proost! Op naar het weekend. En weer terug. Bye bye, zwaai, zwaai. Zetterverzandvoort.nl Of volgens toe op Facebook. Zandvoort Lunch. Tip voor de redactie. Redactie uit zandvoort.nl. Bye bye. Je mag helemaal niets meer. Niet zeus en niet zo. En als je dat wel doet. Dan roepen ze hoog. Je mag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 voor ieder land. En soms heeft een land zelfs een gat in de hand. Je hebt altijd jezelf nog. En dat is geen straf. Geniet van elke seconde. Dat pakt niemand je af. Skol, cheers, proost. En het glas maar met mij.